Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. 25 burgemeesters proberen vanavond een oplossing te vinden voor de opvang van vluchtelingen. Al maanden zit het opvangcentrum in Ter Apel overvol. De staatssecretaris vraagt de burgemeesters van het Veiligheidsberaad daarom vanavond weer om hulp, zegt verslaggever Joris van Poppel. De eerste plaats om toch meer noodopvangbedden ter beschikking te stellen om ter apel te ontlasten. En op de tweede plaats gaat hij de gemeente ook vragen om uh, te kijken naar asielzoekers die in een asielzoekerscentrum zitten. De gemeenten zullen toch nog meer moeite moeten doen om te zorgen dat die mensen de asielzoekerscentrum uitgaan en daadwerkelijk een plek krijgen in de gemeente om te wonen. Daarvoor zouden extra noodwoningen gebouwd moeten worden. De man van 31 die zaterdag is opgepakt vanwege een verdenking van needle spiking op een dancefestival in Den Haag zit nog vast. Tot nu toe is er volgens de politie één aangifte gedaan. Een vrouw zou op het festival met een naald geprikt zijn. De politie sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn. We vragen mensen die meer weten zich te melden. De meeste profvoetballers genieten van de zomerstop. Maar sommige spelers steken de handen uit de mouwen. Zoals Robin Polly van 23 uit uh, Van Heracles. Zijn ouders komen uit Ghana en toen hij op vakantie wat voetbalshirtjes uitdeelde... kwam hij op het idee om vaker spullen uit te delen. Ja, eigenlijk hun reactie toen destijds was gewoon zo schokkend voor mij. Want het was eigenlijk zoiets kleins voor mij. En voor hun eigenlijk blijkbaar zoiets groots... Wat mij dan eigenlijk zoveel voldoening gaf, van, uh, ja, dat ik dit eigenlijk vaker wou doen. Robin werd steeds brutaler en maakte deeltjes met de materiaalmannen van verschillende clubs waar hij voetbalde. Wat gaat u eigenlijk met de materiaal die er overblijft doen? Met de kleding en al dat soort dingen. En die gaf toen aan: van ja, wat er eigenlijk overblijft, daar doet hij niet veel mee. Toen vroeg ik: van uh, is het niet een goed idee als ik het uh, naar Ghana opstuur? Toen zei hij van ja, een goed idee. Robin heeft nu een foundation opgezet waarmee hij niet alleen voetbalkleding... maar ook bijvoorbeeld schoolspullen naar Ghana brengt. En dan het weer klaart overal op. De wolken blijven weg. Morgen een zonovergrote dag. Dan een temperatuur tussen de 20 en 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Relatieve rust op de wegen in onze regio. Niet zo heel veel vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Ook 10 minuutjes op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij knooppunt Zaandam. 3 kilometer file. En 10 minuutjes op de A10 A10 Noord bij afgeheed Volendam. En daar kom je in 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mean. They save jobs and banks, economies, and so my fate's abandoned, concealed by your mists, and mists, and mists, and mists. But like your traffic, Porcus draws your happiness you Voorlopig blijft het album Passages van Francis blik nog persoonlijk op mijn uh, lijstje staan... als het gaat om de hoogte ervan. Nog altijd een uh, van de, de favorieten van uh, 2022, dit album. Uh, vormgegeven door, um, of beter gezegd uitgevoerd door Frank Bond en zijn Cornuiten uh, van Alaska. Want die, die hebben dat uh, gedaan op de dag dat die uh, release show werd uh, gehouden in de piers. Op 1 april was dat... En dat vond ik ook al een mooie gewaarwording, dat er zo'n soort werd van terugkeerritueel werd op uh, gehouden om hem in ieder geval weer terug te krijgen. Nou, daar trapte Francis Alban helemaal niet in, en die had gewoon besloten van ik blijf weg, en zoeken jullie het allemaal maar lekker uit. Dus dat uh, is een beetje, uh, um, nou, deels, in het, uh, in het, nou, deels uh, is dat uitgekomen, want... Uiteindelijk liet hij nog wel wat van zich horen. Uh, maar niet uh, in levende lijven werd hij uh, gezien en gespot in uh, de piers. Dus dat is een beetje het verhaal. Maar is not the answer. Uh, is uh, wel degelijk uh, van toepassing in deze tijd. Als we het uh, toch een beetje over deze tijd hebben. Want ja, waarom moet je maar steeds meer hebben als filosofisch gezien dat je bezig bent om de aarde leeg te plunderen. Ik zat net een beetje te kijken op uh, de energiebronnen van de toekomst. Nou, dat is toch niet de fossiele brandstoffen, kan ik je in ieder geval wel vertellen. Dus dat is uh, een beetje um, het uh, verhaal achter dit Nummer, more is not the answer, want ik kom er bijna niet uit. Uh, wat gaan we doen in de komende drie uur? We hebben best wel wat nieuwe muziek die we laten horen. Morgen komt bijvoorbeeld een nieuwe single van Rona Rode uit. Die uh, gaan we vanavond al laten horen. Datzelfde geldt ook van Hélène May met Swaying Pelvises Dat is ook een, een nieuw nummer. En ik meen dat ik er nog een paar heb staan die morgen worden uitgebracht. Zoals bijvoorbeeld een album van Rowan. Die wordt ook morgen uh, getoond. Nieuwe single van Wendy Moore, dames en heren. Ook die hebben we in deze studio. Dus ook die komt uh, voorbij. Dus wat dat er gaat, uh, zit het helemaal goed. En uh, ben ik dan nog wat vergeten. Nou, het zal gerust. Maar um, het komt allemaal hier voorbij. Dat, dat is één ding. En wat we ook gaan doen is... We gaan uh, onder andere ook met diezelfde Rona Rode... waar ik het net over had, praten. En het uh, gesprek met Wendy Moore... dat is altijd heel simpel. Want uh, ja, die komt uit dit dorp... En kan vanavond niet. Dus hebben we dat interview van tevoren al een beetje opgenomen hier in die studio trouwens. Gisterenmorgen is dat uh, gebeurd. Uh, daarom klinkt het ook uh, gewoon uh, uh, een beetje vet. Want het is niet telefonisch. dus is gewoon met een, uh, met een microfoon is dat uh, gedaan. En uh, dat heeft een reden. Maar dat hoor je straks in dat interview wel. Uh, wat er uh, afgestoken uh, wordt. En dat uh, gebeurt er rond een uur of half tien. Dat uh, is het zo'n beetje. En uh, vooruitkijkend op uh, dat wat er gaat komen. Op 3 juli bijvoorbeeld. Is er een uh, festival? Eigenlijk van 1 tot en met 3 juli. En een van die mensen die op dat uh, festival, en dan heb ik het over wereldse smaken, is deze dame. Want die komt uh, spelen. En dan wel in het Italiaans. En dat is Fabiana Dammers. Het is nog een Engelstalig nummer. Again.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 hoping. Een beetje daar neiging om het uh, terug te halen. Maar hij heeft gewoon een staand einde. Jarak Felix. Uh, hij woont tegenwoordig in Zwolle. Maar heeft een tijdje in uh, Emmen gewoond. En dit was het laatste werkje wat hij uh, eerder uh, heeft uh, gemaakt. Dit uh, voorjaar is alweer dikke maand uh, geleden volgens mij. Eind april heeft hij dat uitgebracht. Uh, en uh, dit was het openingsnummer van die EP Dreaming. En daarvoor hoorde je Fabian de Dammers. Dat is ook alweer uit 2012. Het is wel een beetje een magisch jaar, mensen, dat 2012. Want een aantal van die muziekmakers... Fabian Domers is er één van die dat gedaan heeft. Die zijn weer helemaal terug van weg geweest. Dat is bijvoorbeeld ook... Uh, Ganna, die ik uh, in die periode een beetje heb uh, leren kennen muzikaal gezien. Uh, dat kwam iets later. In 2013 kwam ze met een, uh, met een album uit. Maar die komt uh, volgende week met een EP. Ik ben een beetje in de war geweest, want ik had het alweer vandaag aangekondigd om half negen, maar dat is volgende week. En volgende week is er ook nog een live optreden van Liveblood. Uh, maar nog eventjes verder gaan op uh, die 2012 uh, verhaal, want Elena May is uh, ook een dame. Die komt uh, vandaag met een uh, nieuwe single. Tenminste Morgen brengt ze hem echt officieel uit. En vandaag uh, mogen wij hem al draaien. Swaying Pelvises is ook uit dat magische jaar 2012. En dan uh, hebben we het uh, nog niet eens uh, gehad over het nummer wat ik vorige week nog heb laten horen. Van Actors and Liars stamt van Alaska, ook uit 2012. Maar die komt nog een keer voorbij, want... Um, hij gaat uh, komen. Uh, Roy de Smet. Die gaat uh, Mother of Two onder andere misschien uh, spelen. In ieder geval vanavond wel. Maar dan komt hij uit deze toverdoos. En um, dan is het de bedoeling dat ik hem nog een keertje uh, voorbij laat komen. Die, uh, dat vlaggenschip van Alaska met... Uh, Um, dat nummer Never Cry Wolf. Ik had me vorige week ook uh, gedraaid. Maar dat was uh, de aanleiding omdat de Lorem Ipsum uh, vorige week uh, hier geweest is. Was nu al, uh, of is nu al een beetje gedenkwaardige uitzending uh, geworden. Trouwens, ik draai ze wel hoor. Dus uh, ze zitten er weer in. Dus <laughs> het gaat weer helemaal goed komen. Uh, maar eerst uh, gaan we nog iets anders doen. En dat is uh, Jelisa. En uh, daar hebben de collega's uh, van. 3 voor 12 Noord-Holland uh, het nodige aangedaan. Het was uh, in een artikel van collega Sjoerd Bakker waar dat uh, even ter sprake kwam. Want die dame heeft uh, het uh, nodige gedaan. En dit is één van de singles aan Nog niet eens uh, van Sjoerd Bakker geweest. Van de, de hoofdredacteur Raam, maar Ik zit een beetje, een beetje stom te zwetsen. De nummer 1, Perspectief. Go, want to move faster,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 I'm Remember me The way we used to be was dat met uh, Jon of Ik ben niet de enige in dit land uh, die dat uh, doet. Henk Janssen bijvoorbeeld van Radio Spannenburg uh, doet het. En Peter Hermsen van Zulte Radio doet het onder andere ook. Maar ik uh, weet uh, sowieso van twee radiocollega's... waar ik uh, regelmatig naar luister, die hem ook... Uh, ...support geven. Dus op de maandagavond... Roy de Smet, kom ik straks nog op. En uh, natuurlijk... Uh, de, ...de grote vriend ergens in... Uh, ...de zaterdagmiddag bij Capelle... ...die doet het ook. Bij Zwaardwis... Uh, ...Willem de Waard. De, de man uh, die... Uh, ...daar al, geloof ik... ...meer dan tien jaar, wat zeg ik... ...bijna twintig jaar zelfs, al een beetje... Uh, ...verknocht is... Um, ja, verknoopt eigenlijk met dat uh, programma uh, De zwaardvis En dat is ook een van de mensen die hem uh, regelmatig uh, voorbij laat komen. Dit is uh, de laatste single van deze man, deze Alex Nieuwland. Is niet uh, zo lang geleden nog ook jarig geweest. En hij dacht, nou zal ik ook nog eens even een singeltje uitbrengen. Het is altijd leuk om even de mensen op het uh, verkeerde been te zetten. Maar uh, wij draaien hem wel. Dus dat, uh, dat sowieso. Goed, we gaan zo dadelijk praten met Rona Rode. Tenminste, als het alles goed gaat. Maar eerst nog een single die we nog eerder hebben gedraaid. Right Beside You. drink klinkt toch niet alternatief? Nee, maar uh, wij draaien wel alles uh, in dat opzicht. Uh, uh, Rona Rona met uh, Ryan Beside You... Ik zei net dat, het, uh, dat uh, die twee singles iets met elkaar te maken hebben. Nee, was een beetje in verwarring. Want uh, dit gaat over iets heel anders. Dat is altijd uh, als je ergens op iemand uh, terug kan vallen. En ik had eigenlijk gedachten uh, om nog een uh, single uh, te draaien... die ze al eerder heeft uitgebracht. Die over de moeder is uh, gegaan. Maar dat was You. Dus ik ben niet helemaal fris en scherp. Maar dat maakt niet uit. Uh, we gaan uh, even goed uh, even met haar praten. Want, we hangt, uh, want ze hangt aan de telefoon. Goedenavond, Ro. Uh, Naam. Hallo, goedenavond. Hallo. Um, want um, ja, Right Beside You is uh, volgens mij de tweede single die je toen hebt uitgebracht. Ja. En die ja. eerste single dat was uh, de single over je moeder, toch? Dat klopt, ja. Ja, ja. want dat, uh, die, die single die dateert heet volgens mij van vorig jaar alweer. Ja, vorig jaar. April geloof ik, uit mijn hoofd. Zo, ja. zo lang alweer uh, geleden. En zo lang alweer, ja. Ja, ja. Nou, dat zit dan uh, dik een dikke jaar tussen. Maar ik wijf wel uh, dat, uh, dat je best uh, nog wel heel erg uh, ja, nerveus was hoe die, uh, hoe die single uh, ontvangen zou worden, die eerste single. Oh ja, zeker. Ik zat ja. zweet handen de eerste keer. <laughs> ja. Ja. ja, maar uh, volgens mij waren de reacties wel uh, redelijk oké okay op, op al die, uh, die eerste single. Oh ja, ik ben zo dankbaar voor alle leuke reacties en lieve reacties en nee, ja, echt heel leuk. Ja. Ja, ja is, is, die, is die ook opgepikt door, uh, niet alleen door wat lokale radiostations zoals wij? De eerste single niet, maar de tweede single die je net gedraaid hebt, die uh, is um, ja, dagelijks uh, bij Radio 2, zo'n jazz, heeft die gedraaid. Kijk, uh, die gedraaid. kijk, kijk. Dus, ja, dus dat zit... was echt te gek. ja. ja. ja. Uh, um, nou ja, goed. Uh, dan, dan wordt zo'n single in één keer opgepikt. Dan, ben je, dan sta je toch ook op een gegeven moment er te kijken, denk ik. Of niet? Nou, ik vond het een enorm cadeau. Ik had het echt niet zien aankomen. Zeker niet al bij de tweede single die ik dan mm -hmm. ging verliezen. Um, maar dat, ik dat, dat dat gebeurde, ja. Dat is toch iets waar je echt op hoopt. Zouden ze, ja. zouden ze ook stiekem naar zo'n platform... als 3 voor 12 Noord-Holland uh, hebben zitten kijken? Dat, uh, dat wij... Nou, uh, ik denk het wel hoor. Ja, Pat, jij zat het altijd in te koppen. Oh. Jij zei van, nou, het gaat gebeuren. <laughs> <laughs> ja. Dus ja. Ja. ja. Nou ja, goed. Uh, uh, uh, over het algemeen, ik heb uh, twee petten op. Uh, die van Alternative FM, waar we nu mee bezig zijn. Maar rekening de maand... Uh, doen we natuurlijk ook een 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf. Uh, en ik uh, schrijf... Uh, voor datzelfde platform natuurlijk ook... Uh, de nodige uh, releases... en had ik hem dus ook meegenomen. Maar goed, uh, ja, je weet nooit klijk. hoe het uh, balletje rolt uh, in dat opzicht. Nee. Um, ja, heb jij dan ook nog uh, evengoed... ook nog een soort van radiooptreden? Heb ik dat toen ook ergens gelezen of... Was dat niet nee, zo? ik heb geen radio-optreden gedaan. Mm -hmm. uh, ik heb wel uh, lokaal wat uh, interviews nog gehad. Uh, maar er is nog geen optreden uit, uh, uit voortgekomen. Uit voortgekomen. Maar wie weet, ja. uh, wie weet hè, nu je hem uitgesproken, misschien gaat deze ook wel gebeuren. Ja, ja ik weet het niet. Um, maar al die singles, uh, want straks gaan we uh, die single ook uh, draaien, die, uh, die morgen uitkomt. Uh, dat is een, eigenlijk een voltooiing van een, uh, van een complete EP. Ja, dat klopt. Ja, van de EP Colors of You. Ja, ja. Um, want, ja. Ja, want, uh, want uh, hoe zit dat heb jij uh, toch een beetje ook ja, min of meer de songs uh, een beetje bij elkaar uh, geschakeld, dat er een beetje een soort van rode lijn uh, in, uh, in terug te vinden is, of een, uh, of een rode draad ja, precies. Um, alle singles uh, die zijn allemaal in een bepaalde kleur, hè, in, ja. een, in allemaal verschillende kleurtjes. Uh, alle singles hebben You in de titel. Mm. Um, voor mij ging, gaat dit, deze eerste ep ook een klein beetje over het mezelf laten zien. Mm. En alle kleuren van mezelf en het eindelijk doen wat ik echt heel erg leuk vind, muziek maken. Ja, um, ja en daar is het een symbool voor... Um, en zo zijn ze. En, en alle liedjes komen ook echt uit iets wat ik heb meegemaakt of beleefd of wie ik ben. Ja. Uh, vandaar Colors of You. Ja, ja. ja um, um, nou ja, goed, de uh, soul en de RB. Uh, hoe is die voorliefde daar eigenlijk uit uh, ontstaan? Ja, hoe is dat ontstaan? Oh, dat vind ik heel lastig. Ik, uh, ja, ik ja, dat is een, een leuke vraag, uit... maar daarom stel ik hem ja. ook. Hè? <laughs> ja. Um, nou ja, ik denk dat ik het ook wel van huis uit heb meegekregen. Mijn moeder was echt heel erg gek op soulmuziek. Um, en ik werk natuurlijk samen met een co-writer die heel erg gek is op kostvol en op soulmuziek. Ja. Um, en zo ontstaat het dan een beetje. En voor je het weet uh, maak je iets en denk je, ja, oh ja, dat, uh, dat, dat ben ik of zo ineens. Ja, ja. dan ontstaat er een soort, uh, ja, een soort rode draad in alle liedjes. Ja. Ja. Uh, met, uh, met het zeggen van een co-writer betekent dus dat je niet uh, alles alleen schrijft? Ik schrijf niet alles alleen. Ik schrijf nee. samen met een hele goede vriendin en collega van mij. Ja. Um, en dan gaan wij samen achter die piano en dan uh, komt daar een nummer uit. En dan uh, gaan we naar de band en dan gaan we repeteren en dan uh, de studio in en dan is het, uh, is het af. Ja. Ja. Um, um, die die pianisten, die zou hier natuurlijk kunnen spelen. Ja, dat zou kunnen. Ja. zeker. En, ja. jij, en, jij ja. dus, en jij dus ook? En ik ook. Ja, ja. ik zit dus dat nu tof. te hengelen, hè, live in de uitzending. <laughs> ik, ik hoor denk, het, ja. ja. Dus, dus <laughs> ik denk van, uh, weet je wat, ik, uh, als ik dit uh, zo, heet, uh, zo hoor, dan ontstaan die liedjes dus achter een piano. Dat betekent ja. dus dat jij ze gewoon ook uh, op die manier kan uh, laten horen. Dat is uh, uh, mij wel duidelijk nu. Dat klopt, maar dan zou, ik dan, ja, dan zou ik dat bij jou natuurlijk kunnen komen doen. Juist, dat, doe je ja, dat, dat ja. is precies ook uh, het plannetje. Maar goed, gaan we straks wel even ja. buiten de uitzending om uh, eventjes uh, hebben. Dat maar goed, is goed. <laughs> dus dat, dat is één ding. Uh, maar uh, hoe, hoe, ja, dat is dus een proces, als ik het uh, zo begrijp. Uh, de melodielijn uh, bedenkt zij dan? Nou, hoe het een beetje gaat. Ik begin vaak uh, met een tekst en die ontstaat gewoon ergens in mijn leven op een dag. Uh -huh. En dan schrijf ik dat op en dan maak ik een mooie tekst. En dan kruip ik achter de piano en dan schrijf ik uh, ja, een soort van basisakkoorden. Uh -huh. En dan gaan wij samen zitten en dan komt zij met haar magie van alle mooie harmonieën erbij. Uh -huh. um, en dan uh, gaan als het dan af is, dan gaat het naar de muzikanten en die gaan hun uh, uh, ja, idee, idee daar nog over uitstrooien. En dan uh, wordt het een geheel. ja. Uh -huh. Juist, juist. Kijk, uh, dat is uh, een beetje uh, hoe het uh, in de keuken van Rona Rode uh, eraan toe gaat. Oh, ja. Um, ja, want, uh, want uh, ja, deze single, deze vierde single, uh, die dus van Constant U uh, afkomstig is, die heeft ook betrekking op de andere helft van, uh, van jouw ouders. Dat klopt, ja, ja. Ik heb een liedje geschreven uh, voor mijn vader, want het is bijna Vaderdag. Ja. Uh, en ik dacht, wat kan ik nou voor een leuk cadeau geven? Nou, ik, ik kan een liedje schrijven. Um, en hij is niet alleen voor mijn vader, maar voor alle oh. vaders die ja. uh, superhelden voor hun, uh, voor hun kind zijn. Het ja. liedje heet Super You. Het gaat over superhelden. Uh, ik vind dat mijn vader een superheld is en ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor mij doet. Ja. Uh, vandaar deze single, ja. ja. Uh, was het uh, niet zo moeilijk om uh, zo'n liedje over hem uh, te schrijven? Nee, het was helemaal moeilijk eigenlijk mee. Nee. Nee, uh, nee. nee oké, okay, maar uh, hoe heeft hij erop gereageerd toen, uh, toen jij uh, zei: pap, het liedje is klaar? Ja, nou, mijn vader die vindt dat altijd een beetje, die, die is niet zo heel uitbundig met zijn emoties. Nee. Uh, maar die, die, die vindt dat wel, hij is dan heel trots op. En dan vertelt ja. hij dat ook aan zijn vrienden en zo. Hè. Uh, en uh, ja. dus dat vind ik heel leuk. En als ik dan zeg van papa, over wie gaat het liedje ook alweer? Dan zegt hij, ja, over mij. <laughs> dat vind ik wel heel leuk. Ja. Ja. Um, dan, dan is de vraag: van dan kijk, het is natuurlijk heel mooi uh, dat je dat op een, uh, op een geluidsdrager of op een stream uh, zet. Maar uh, het fenomeen clip. Heb je, ook ja. iets, heb je daar ook iets bij bedacht? Want ik denk van ja, dit zijn toch uh, dingetjes waarvan ik denk, nou maak er eens een uh, leuke clip bij. Het is dan weer van mijn ja. kant makkelijker gezegd nog gedaan. Maar ga dan maar eens eventjes budget uh, vragen of uh, een, een ja. of ander bevriend iemand uh, die zeggen van... Uh, joh, ben jij lekker makkelijk met de camera en dan kan ik wel even een videoclip maken. Maar zo werkt het denk ik niet. of? Nou, ik zou dat dus echt ontzettend leuk vinden. Um, op dit moment is alles nog in mijn eigen beheer, hè, dus dat moet ik ook allemaal zelf betalen inderdaad. Ja. Um, dus ik ben uh, daarover na aan het denken en ik zou dat wel echt heel erg leuk vinden ja. om een keer een clip op te nemen. Ja. ja. Nou ja, dat is uh, om het beeld te versterken bij, uh, bij dit uh, nummer natuurlijk. Ja, dus uh, nou ik hoor aan jou dat ik eigenlijk even zo met mijn team uh, moet gaan duiken. En uh, ik moet gaan duiken en een videoclip <laughs> ja. moet gaan opnemen. <laughs> ja, ik daag je uit. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Ja, ja, ja. ik daag je een klein beetje uit in dat, dat opzicht. Want uh, eigenlijk verdient ja. het nummer ook best een uh, clip. Maar goed, oh, ja. uh, dat is niet aan mij. Ik uh, bedoel, uh, ik kan wel heel makkelijk uh, lopen roepen, maar doe het maar eens. Um, goed, uh, superview um, ja. ja, nou ja, dat is... Uh, de laatste van een EP. Heb je nog plannen om eventueel nog een album uit te gaan brengen? Of uh, is uh, dit uh, nu even voorlopig het laatste wat we van jou horen? Nou, we krijgen dit jaar sowieso... het einde van de zomer komt nog een nieuwe single aan... Mm -hmm. En aan het einde van het jaar uh, komt er een kerstsingel aan. Dat vind ik heel leuk. Daar heb ik heel veel zin in. Mm -hmm. um, en we zijn al druk aan het schrijven voor uh, wat daarna gaat komen. Dus ik ga, voorlopig blijf ik nog wel even. Oké. Okay. Dan gaan we, we hem uh, laten horen. Hier is uh, Rona Rode met uh, Super You. Ja, wanneer de Grand Prix van Canada is. Ja, uh, die is uh, dit weekend, uh, dacht ik. Uh, Grote uh, twee nummers achter elkaar. Jasper Schalks en uh, Won't Come Back Lights on the Lake met tumble en vol. Um, ja, we gaan nog even verder. Een beetje op uh, die voet. Americana, een beetje zingen, songwriter achtig Dat geldt ook voor deze fijne kerel. Want hij gaat uh, ook uh, deze kant op uh, komen. En dat is Roy de Smet. Hij is radiocollega, ik zei het al. Maar hij speelt ook. En dit komt van een EP van een paar jaar terug. Mother of Two, het titelnummer. Too. I should know better, but I am bleeding. You say the world is toughing up, and you could just as well be right. You mean I have to give it right away? I don't think so. And you may say that I'm some kind of fool. is niet zomaar. Hij kan ook echt gewoon zelf ook muziek maken. En dat heeft hij ook bewezen. Want het afgelopen jaar was hij een van de deelnemers in de Waterland Popprijs. En dat is niet door hem gewonnen, maar wel door iemand binnen zijn familie. Want ja, hij heeft nog in de... Uh, neven. En de neef waar ik het over heb is Jacob D. Edward. Want dat is een neef van hem. Uh, dus die had uh, de prijs uiteindelijk uh, weten te winnen. Mother of toe. Maar hij komt hier over. Als het goed is. Over twee weken komt hij hier spelen. Dus dan uh, gaan we het hem uh, sowieso uh, vragen. Of hij dat nummer dan ook nog een keer uh, voorbij laat komen. Dat dan. Maar goed. We hebben er nog eentje. Tot aan het nieuws van. Uh, wat is het? 8 uur. En dat is deze van Portland Rider en Frozen Plans.